Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft foto's gepubliceerd van twee mannen die vastzitten voor de kunstroof in Assen. En dat is uitzonderlijk. De politie hoopt dat mensen die het zien weten waar de twee geweest zijn na de inbraak. Zo moet duidelijk worden waar de topstukken zijn gebleven die uit het Drins Museum werden gestolen. Italië schendt het recht op leven van bijna 3 miljoen mensen... die in de regio rond Napels op vergiftigde grond wonen. zo oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Burgers hadden de zaak aangespannen tegen de overheid. Al tientallen jaren wordt er in de regio illegaal afval gedumpt en verbrand... door de Napolitaanse maffia. De bodem en het grondwater is daardoor ernstig verontreinigd. Verschillende soorten kanker komen er vaker voor dan in de rest van het land... Het hof geeft de Italiaanse regering nu twee jaar de tijd om de situatie aan te pakken. In de plaats Heel in Limburg is gisteravond een politiemotorrijder omgekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat even na tien uur gebeurde. Er wordt onderzocht hoe het precies kon gebeuren, dat zegt een woordvoerder van de politie. De premier van Zweden zegt dat een ander land mogelijk betrokken is bij de moord op een Koranverbrander. Gisteren werd de anti-Koran-activist doodgeschoten... terwijl hij live op TikTok was. Hij werd in 2023 bij het grote publiek bekend... toen hij begon met het verbranden van exemplaren van de Koran. Tot nu toe zijn er vijf mensen opgepakt voor zijn dood. De vicepremier noemt de moord een bedreiging voor de vrije democratie. Het weer, enkele buien trekken over het land... maar op veel plaatsen is het droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Het kan wel glad worden komende dag overwegend droog met zon en wolken het wordt een graad of 7 dit was het NOS journaal zin in zandvoort is zin in zfm met nu de nacht them.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 No nah. Uit de op een longontsteking zit hij niet te wachten. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit, op de straat op het steken. Nu en niemand die voor de zebra stokt. En een lange kassa bron, loopt hij altijd even na. Het zal de eerste keer niet zijn dat het niet klopt. Uit vrije wil loopt hij niet in weg. het vrije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 Uit vrije wil, speelt de herenig